In het mannelijk taalgebruik. Uh, Engelien, ik kom afscheid van je nemen. Ik ga weg. Gut, is waar ook. Wil je wel geloven dat ik dat verschrikkelijk jammer vind? Wij ja, zullen er toch wel overheen komen, hè? <laughs> nee, dat is weer echt een opmerking voor jou. Maar werkelijk, ik meen het. Werkt. Ik weet het. Ik vond het altijd heel inspirerend wat je zei, ook als je kritiek had. Die zou je dan moeten missen. Maar je komt toch nog wel eens langs? Ongetwijfeld. Ik geloof er niks van. Tot ziens dus. Tot ziens. Dus daar begint de taalsucces maar al. Als je het hebt over mannelijk en vrouwelijk taal gebruiken. Bij mannen is het... Chef. Ik kom je een hand geven. Oh ja. Jij gaat weg. Tot ziens maar. Ja. We zien elkaar nog wel eens. Weet jij ook of Aat en Rick er zijn? Uh, ik weet het niet zeker. Ik dacht van wel. <laughs> ik zal wel zien. Nee, Rick is uh, met vakantie. Had je hem nodig? <laughs> ik kom afscheid van nemen. Ik, uh, ik ga weg. Nu al? Het is anders nog een kwart voor vijf. Wil je hem dan mijn groeten overbrengen? Hm? En jij... Tot ziens. <laughs> Oké. Okay. Is Dieke er ook niet? Dieke? Die is in nooit. Wil je haar dan ook groeten? <laughs> zeg maar dat het me spijt dat ik haar niet meer gezien heb. Dick, ik kom nu echt afscheid nemen. Ga nog even zitten. Ben je nou echt van plan om hier nooit meer terug te komen? Denk het niet. <laughs> En je doet niets meer aan je vak. Het vak heeft me nooit een moeder geïnteresseerd, dus dat lijkt me niet waarschijnlijk. Alsof je een knop omdraait. Zoiets ja. Zoiets heb ik nog nooit gehoord. Je bent nog jong. <laughs> maar je zult toch wel iets gaan doen? Fietsen. Wandelen. Het interesseert je ook niet wat er verder met je afdeling gebeurt. Dat interesseert me wel. Ik hoop in ieder geval dat ik een opvolger krijg... die jou weet af te houden van het onzalige idee... om een publicatieplicht van twee of drie artikelen per jaar in te voeren. <lacht> dat is de enige waar ik me zorgen over maak. <lacht> dat standpunt ken je. Ik zou je nog wel eens aan herinneren. Mia. Ik kom me even afscheid nemen. Ja, dat dacht ik wel. Maar we zien elkaar nog wel eens. Denk je? Waarom niet? Ik had je eigenlijk een cadeautje willen geven, maar ik wist niet wat. En toen zag ik gisteravond thuis dit en toen dacht ik dat dat misschien wat was. Ik heb er een paar foto's in gedaan. Dat ben jij? Voer je kaartsysteem nog in het oude gebouw. En dit zijn Bord en Jan Boerakker en jij met een touwen gepakte stapels boeken. Een paar dagen voor de verhuizing naar de keizersgracht. Vind je het wat? Ik vind het heel aardig. Ja. Ik vind het zelf eigenlijk niet verlang. Nee, ik vind het heel aardig. Maar ik wist zo gauw niets anders. Het is heel aardig. Ik vind het heel leuk. Dank je wel. Je kunt die foto's er natuurlijk ook weer uithalen en er andere voor in de plaats doen. Nee, waarom? Ik heb nog nooit zo'n kubus gezien. Je ziet ze overal. Ze kosten haast niets. Handig. En die foto's passen er precies in. Als je een bokje hebt. Ja, je moet wel een bokje hebben. Dank je. Ik vind het heel aardig. Ik hoorde van al dat de afdeling wel afscheid van je neemt, hè? Ja, de afdeling wel. Nou, veel plezier dan maar. Dank je. Nou, tot ziens dan maar en dank je voor die kubus. Ik ben er heel blij mee. Gelukkig maar. Ben ik te vroeg? Je bent te laat. Ze zijn alweer weg. Weggaan is niet erg, maar afscheid nemen is een ellende. Nou, het hoeft niet, hoor. <lacht> <lacht> <lacht> Goed. Uh, heeft iedereen een stuk vlaai? <coughs> een thee? Zo, zullen we dan maar beginnen? Alsjeblieft. <lacht> ja, Maarten, je zult er moeten geloven. Ja. Je zou je afscheid natuurlijk liefst helemaal zelf hebben georganiseerd... maar zo gemakkelijk kom je er dit keer niet vanaf. Dat had ik ook niet verwacht. Des te beter. Ja, nou, dan moet ik wat zeggen. Ik had daar natuurlijk liever nog een paar jaar mee gewacht... maar zo is het nu helemaal niet gegaan. Ja, daar had ik ook wat langer over kunnen nadenken misschien... want als je zo lang met elkaar gewerkt hebt... dan is er zoveel wat je je herinnert... dat het moeilijk is een keuze te maken. Hm. Het begon natuurlijk, voor mij tenminste... Zo ongeveer in uh, 1965. Ja. Jij wist toen, geloof ik, nog helemaal niet wat je met dit vak aan moet. Nee. Tenminste, die indruk had ik. En dat gaf dan eindeloze discussies met Bart en mij en met Jan Boerakker, nee. want die was er toen ook nog. Die gesprekken gingen over van alles. Zou ik ik zou het niet meer weten waarover waar, waar allemaal. Ja, ja, over het kaartsysteem natuurlijk. Ja. Wij wilden daar toen nog een woordenboek van maken, ja. maar daar is nooit van gekomen. Opdat de Atlas voor Volkscultuur in de weg kwam. Die Atlas is er trouwens ook nooit gekomen. Daar heb je gelukkig al heel gauw een eind aan gemaakt, want naarmate je er langer mee bezig was, werd het je steeds duidelijker dat het zo niet moest. Al duurde het wel weer even voor je wist hoe het wel moest. En ik moet eerlijk bekennen dat voor ons niet altijd gemakkelijk was te volgen wat je erover zei. Maar nou, nu zit je hier en je gaat weg, dus dat hoeven we ook niet meer. Nee. Dus je zult het niet geloven. Maar dat zullen we missen. Dankjewel. Je hebt ons laten weten dat je geen cadeaus wilt hebben en we hebben ons best gedaan om ons daaraan te houden. Maar als je Beerta een schrijfmachine geeft en Balkenstoel, dan mogen we jou toch wel als herinnering een dorsknuppel geven. <lacht> Maar omdat jij ons nou juist geleerd hebt dat je bij voorwerpen niet alleen op de vorm, maar ook op de functie moet letten, vonden we dat we daar nou iets aan toe moesten voegen. Jezus, wat, wat, wat, wat, wat is dat? Karton. Bijna. De <lacht> Dorsende boeren. Viet leuk. Tot blij mee. Ik vind het ontzettend leuk. Die, die, die plaat waar je altijd tegenaan hebt gekeken... maar we wisten niet of je dat wel leuk zou vinden. Ik vind het fantastisch. Jullie hadden me geen groter plezier kunnen doen. En die andere? De maaiende boeren. Maar daar hebben jullie ze zelf niet meer? Ben je mal, We geven toch geen rijkseigendommen weg? Daar hebben we ook van jou geleerd. Ongelooflijk dat je die hebt gevonden. Geen heeft ze gevonden. De snuffelaar. Oh. Ik vind het een prachtig cadeau. Mag, mag ik nou wat zeggen? Nee, nee, nee, jij mag pas straks wat zeggen. Ik ga eerst maar weer zitten. Eerst Joop. Maar, maar ik zeg niks hoor. Alsjeblieft. Van ons allemaal. Het houdt niet op. Een doosje. Dat heeft Joop gemaakt. Maar het gaat om wat erin zit. Een in rood kaft gestoken... ...nog <lacht> Ik kreeg ontzettend wandjes. Jullie muziek, dat wou ik toch graag hebben. Ontzettend, ontzettend. Ja. Dank jullie wel. Geweldig. Joop, ik ben hier ontzettend blij mee. Ja. Ja. Maar, mag, mag ik nu wat zeggen, je Mag nog helemaal niet wat zeggen. Eerst komt Schitske. Ja. Je denkt natuurlijk dat het nou afgelopen is, maar we weten dat je nog altijd op ...houten Noren rijdt en dat vinden we eigenlijk niks voor een afdelingshoofd, dus... ...dus, dus daar hebben we maar wat aan gedaan. Alsjeblieft. Noren! Ja, ik wist niet welke maat je hebt, dus ik heb maar gokt, Maar je kunt ze ruilen, hè, natuurlijk. jongen Het is maat 47. Ik, ik weet niet welke maat je hebt. 42, 43. Oh. Iets te grote voeten. Gelukkig mooi dat jij niet in een schoenwinkel bent gaan werken. Maar ik kan ze nog ruilen. Bon zit er nog in. Uh, uh, uh, uh, Maarten, dit hoort er nog bij. Een muts. Heb jij die gebreid? Staat dat op? Speedy Koning. <lacht> Uh, maar nu mag ik toch zeggen dat... Nee, was, nee, want nu komt Lien. We zijn er nog lang niet. Pff, wordt dat niet te gek? Ja, wacht nog maar even af. Maarten. Mijn herinneringen gaan natuurlijk lang zover niet terug als die van Ad. Omdat Gert en ik als laatste hier zijn gekomen... Maar er zijn ook gebeurtenissen waar wij met veel plezier aan terugdenken. Bijvoorbeeld aan de fietstocht van de afdeling in Drenthe. Jij reed toen voorop, want je had een kaart en je wist de weg... maar al gauw bleek dat die kaart niet goed meer was... en dat je de weg ook niet meer wist. Het was een heel oude kaart... en tenslotte liep de weg ook nog dood op een snelweg... Die net klaar was en moesten we onze fietsen over de vangrail tillen om uit Emmen weg te komen. Mm. <laughs> daar hebben we ons zorgen over gemaakt. Want nu je met de fut gaat, zul je vast veel gaan fietsen. En we willen niet graag dat je dan verdwaalt. En daarom uh, hebben we... Oh. <laughs> een... Uh, Nieuw stel kaarten voor je gekocht. Alsjeblieft. Dank je. God, het meestelijk. <lacht> Dit zijn de mooiste kaarten die er zijn. Die had ik altijd al ontzettend graag willen hebben. <lacht> maar ze zijn duur. <lacht> Dat is gek weer hoor. Maar ze zijn toch duur? Dank jullie wel. Ik weet langzamerhand niet meer... hoe ik mijn blijdschap moet tonen. Maar ik ben er ontzettend blij mee. Zijn we er nou, Al? Nee, nog niet. Nog niet. Gij hebt... Moet ik? Je hebt toch ook iets? Ja, maar dat is toch niet? Nu, nu dit allemaal geweest is... kan ik daar toch niet meer mee aankomen? Geef het nou maar. Ik heb alleen maar een foto... Maar dat is niks natuurlijk. Je staat er toch zeker zelf op? Nee, ik niet. Dat is toen nou juist. Dit was een foto van de laatste vergadering van de afdeling. Ik was misschien wel een lastpost. Maar ik ben toch ook wel aardig. Alleen is dat op die foto niet zo te zien. Ik zie het niet. Ik wist niet. Ik geef het maar weer terug. Nee gek, ik hou nee. hem. Even. Ja, Maarten, ik weet niet of ik wel zo persoonlijk mag zijn, maar ik heb altijd een grote affiniteit met je gevoeld. Misschien wel omdat we precies op dezelfde dag geboren zijn, zei je het met twintig jaar verschil.